schreef Wouter Jong met het NOS-journaal. In de Amerikaanse steden zijn mensen de straat opgegaan... om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren. In onder meer New York, Atlanta, Philadelphia en Washington... rijden auto's toeterend rond en dansen mensen op straat. Ook in de buurt van het Witte Huis heeft zich een menigte verzameld. In Manhattan, New York zijn straatfeesten uitgebroken. Aanhangers van Trump zijn kwaad. Ze protesteren al dagenlang buiten stemkantoren en zeggen dat er gefraudeerd is. Voor die claims zijn geen bewijzen geleverd. Trump heeft aangekondigd dat hij naar de rechter stapt... om de uitslag aan te vechten. En wereldwijd stromen de reacties binnen op het nieuws... dat Joe Biden door de grote Amerikaanse nieuwsorganisaties... is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Premier Rutte heeft zijn felicitaties overgebracht. Hij zegt er naar uit te kijken... om de goede relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten voor te zetten... en hoopt Biden daar binnenkort over te spreken. De Britse premier Johnson spreekt van een historische prestatie. De Franse president Macron roept op tot samenwerking. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... zegt dat de EU en de VS een diepe band hebben. De democratische leider in het huis van afgevaardigden Nancy Pelosi... noemt de winst van Biden een mandaat voor actie... Ze spreekt van een historische overwinning en zegt dat Biden met een sterke meerderheid in het huis van afgevaardigden zijn termijn begint. Al president Obama zegt dat hij niet trotser kan zijn op Biden en zijn running mate Harris. Ook al presidentskandidaat Hillary Clinton reageert verheugd. De kiezer heeft gesproken, zegt ze. Vanuit het Republikeinse kamp klinkt ook een felicitatie van Jeb Bush... die het vier jaar geleden aflegde tegen president Trump als kandidaat voor de Republikeinen. Ik zal bidden voor u en uw succes, schrijft Bush aan Biden. Het weer vanavond en vannacht helder en fris. minima tussen 2 en 6 graden. Met lokaal kans op mistbanken en vorst aan de grond. Morgen eerst volop zon. Later vanuit het zuiden meer bewolking. Het is erg zacht met 14 tot 18 graden. De komende dagen weinig verandering. Later de komende week meer bewolking. Soms wat regen en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 Hilversum-uithoren staat bij Vinkeveen een file van 2 kilometer. En de vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. Welkom.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 Nightwalk. Nightwalk met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready on ZFM? Een hele goede avond en welkom bij een nieuw overleef van de nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Heeft van 9 tot middernacht iedere zaterdagavond het eerste uurtje het beste van Dan Armbier een beetje pop tussendoor. Dus het laatste show nieuws, de party-update de 10 de boven beste plaats voor de dansgroep. En die party-update, uh, ja, privéfeestje. Maximaal twee bezoekers, hè. Dus uh, ja, echt een feestje zit niet. Gelukkig zit je aan je radio gekluisterd. Met een hoop lekkere muziek als opening horen we Paul Parson. En Luca de Bonaire met de Music Pump In. Nou, dat gaan we zeker vanavond horen. Steve Zankt straks in het tweede uurtje DJ up Met zijn Global House Five straks in het derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaskelly. Onderweg zo met deze snelle. Samen met Ronnie Flex. Ook oh, BTS. Het nummer. Ja, er wordt gezegd. Hij is nieuw. Hij is in augustus uitgebracht. Nou, ik kan je vertellen. Dat klopt niet helemaal. Want hij is in 2018 ook al een keer uitgebracht. Maar toen uh, brak het niet echt door. En nu doet hij het opnieuw. En nu uh, gaat het wel goed. Muziek uit uh, Korea. Hè? Volgens mij uh, komt hier een Koreaanse jongen. In ieder geval eerst is het tijd voor Oscar P. en DJ Stingray met Fluffy Cloud soorten Nordicaso Classic Mix. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. <middels> Take out love Gooi je solie op het vuur Want ik ben ook de school verbannen, ik had ook geen plan Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent het verzijk zat Dat kom van de zijkant Maar jij hebt zelf toch ja aan het stuur En kijk eens naar mij dan Ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Kijk, luister Ik was alleen maar daar ja, okay. Kom alleen mee te gaan met mij Sowieso toch, ja de oogsten zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij de zeilen in de storm. Voordat het aankwam, wij zoals wij in ons paradijs. Onder zon, en als wij konden worden wat wij. En we worden dan lijkt het in jouw paradijs. Maar op zijn tijd om nog onomwaar. Iedereen is ergens diep, van binnen toch nog geboren om te winnen. Kom op jongen, gooi je solie op het vuur. Want ik ben ook de schoolverbanner. Ik had ook geen plannen, ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent een cijfers zat, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur. En kijk eens naar mij ik dan, ik doe wat ik kan. Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Oké, okay, ik schreef vier, vijf liedjes in de schuurtje. Yeah, yeah Deed het never nooit voor de money, nee, ik was puur, yeah, yeah. Kijk, ik had boas van de fiets, bracht die bam, bam, bam, bam En daarna was helemaal outfit opeens duur, yeah Zoals wij, in ons paradijs, zonnen als wij konden worden wat wijs, en we worden dan Rijkt het heel paradijs, misschien op zijn tijd We begonnen maar. Toch geboren om te winnen Kom op jongen, gooi een solie op het vuur Want ik werd ook de school verbannen. ik had ook geen plan en ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent gezegd, gezegd op de kop van Maar jij hebt zelf nog jou naar het stuur En kijk eens naar mij dan, niet doen wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven Liedjes aan het schrijven in de schuur BFM, BFM, BFM's Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk, Night Walk. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. My shoes on, I get up in the all, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. When I'm walking home, jump up to the table, brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea, and I'll get my ping pong. De laatste geruchten. Hij uh, zou het nummer op, uh, in, 2000, uh, nee, in augustus nog niet een nieuw uitgebracht hebben. Maar uh, volgens mijn bronnen was het in 2018 een herkende uh, Het nummer had ik al vaker gehoord. Alleen toen uh, was het niet echt doorgebroken. En nu is het dan echt een megagroot hit. BTS met Dynamite. En daarvoor horen we de muziek van eigen bodem. Het was sneller. Samen met Ronnie Flex met In de Schuur. Waar het allemaal begonnen is. Nou ja, ik weet niet wat sneller onder een schuur be, be, verstraat. Maar uh, ik, heb, uh, ik heb op YouTube heb ik een filmpje gezien. En daar heeft hij het over zijn schuur. Nou, volgens mij is gewoon een garage zo groot. Want uh, een schuur is volgens mij niet zo groot. Je hebt het misschien gehoord, hè? Ja, corona. En ja, dat wist je natuurlijk al. Vertel geen nieuw nieuws, want uh, hè, waarschijnlijk wordt er helemaal scheid en scheid ziek van. Je mag uh, sinds de afgelopen woensdag tien uur mag je nog maar met z'n tweeën op straat uh, hangen. Zoals ze dat noemen, hangjongeren, hangouderen, hoe je het ook wil noemen. En theaters, poppodias, bioscopen en doorstroomlocaties als musea's... die zijn vanaf woensdag uh, tien uur twee weken gesloten... om de verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. Zo vertelde minister Rutte en uh, minister Hugo de jongens. Afgelopen dinsdagavond tijdens de persconferentie. Ja, en heel veel theaters die waren al gestopt eigenlijk met uh, wat ze aan het doen waren. Want ja, 30 man in een mega grote locatie, dat, dat gaat hem gewoon niet worden natuurlijk. Hè. Maar ja, winkels, sportscholen en contactberoepen als kappers mogen wel openblijven. Alleen de groepslessen op de sportschool, die mogen echt niet doorgaan. Want ja, je ziet het bij Ajax, bij het hele Ajax-team heeft gewoon corona. En dan zegt ze van ja, het is best een kromme regel natuurlijk. Hè. Je, moet, uh, je mag wel samen voetballen, maar zodra de wedstrijd is afgefloten, moet je weer Onderhalve meter afstand houden. En uh, in de kleedkamers, ik ook dat ze mondkapjes moeten dragen. Maar uh, ja, een gedeeltelijke lockdown in Nederland. En het is de bedoeling allemaal dat, uh, dat, uh, dat we straks kerst kunnen vieren. Nou, ik ben benieuwd. Ik geloof er geen rug van. Maar ik moet je wel bekennen, ik had al eerder gehoord, ik had in, uh, een weken geleden had ik al gehoord dat uh, november waarschijnlijk een, uh, een eigenlijk een complete lockdown zou worden. Nou, niet helemaal, maar uh, eh, in sommige delen van Nederland, waar het extreem is met uh, coronagevallen, daar uh, wil je nou Kijken voor een avondklok. Nou ja, het is allemaal een drama. En uh, ja, wij zijn echt klaar met corona. Als je kijkt naar het buitenland, alleen maar rellen en uh, demonstraties. En met geweld uh, erbij. In Nederland valt het nog mee. Maar uh, ja, het moet niet te lang duren, denk ik. Steve M's Antwoord, genoeg gelul. Tijd voor nieuwe muziek op de radio. J-Paul Garrow met The Devil's Hand.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 on Ford's Verharum der nee. Dance, Night. Dance Night. Dat was muziek van Technisia. Samen met Green Velvet en David Pang. Met Suga. En dan natuurlijk in de David Pang Extended Mix. En daarop we Thomas Kausen met Wanna Freak. TfM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij van 9 tot middernacht. Met het eerste uurtje beste van danzen. R&B en een beetje poppen ze door. Natuurlijk de laatste shownieuws, Ja, de party update. Die is er niet. Tijdelijk even niet. verband met coronavirus, De corona lockdown. Daar is aan zijn alle kroegen en clubs en theaters en bioscoop. Alles is gewoon dicht. Ja, ik kan er niet meer van maken. Maar als het allemaal mee... ...zit dan uh, twee weken lang en dan uh, het zakt al een beetje. Het wordt al minder en dan uh, straks kunnen we gezellig kerstvieren. Nou ja, gezellig hè. Dat was, uh, ik weet niet of het nieuwe nummer van Scooter heb gehoord... ...ga ik straks misschien nog even voor je draaien. Hey, ik weet niet, misschien dat lukt. Hij is best heftig. Scooter heeft uh, fuck 2020. Want ja, ik denk dat het wel uh, uit onze geschiedenis... ...van uh, de jongere generatie dat dit toch wel het slechte kutjaar jaar is, als we dat zo mogen noemen. En ik heb ook een beetje leuk nieuws: Tabita Funafuel. Beter bekend als gewone Tabita, is in verwachting van haar eerste kindje. Zo meldde de zangeres, de 28-jarige zangeres afgelopen maandag op haar Instagram-account. Uit liefde ben je geschapen. Met liefde zul je groeien. En liefde zullen we wachten om je voor altijd dicht bij ons te houden. Zo schrijft de zangeres bij een foto waarop zij en haar vriend Mauron Vlaart. Haar buik vasthouden. Dan Bieta, die vorig jaar de meest gestreamde artiest in Nederland was, is drie jaar uh, samen met haar vriend. En de uh, bracht in september haar album Hallo met mij uit. En momenteel te zien uh, in het televisieprogramma Beste Zangers Ze is onder meer bekend door nummers zoals Hij is van mij. Slapen met het licht aan het spijt me. En moment. En ja, toch heel positief. Namens heel CFM. Een hartige feestje. Ziet dat Ze is Zwanger. Ja, hoe leuk kan dat zijn? CFM's antwoord, De Nightwalk. Muziek. Daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Geen party update. Want ja, uh, misschien een privéfeestje bij thuis. Ik zou het niet doen met meer dan twee mensen op bezoek buiten het gezin, want uh, ja, die boetes zijn fors. Vorige week in Limburg aardig wat feestjes, uh, nou ja overal eigenlijk, maar in Limburg mega inval en ik geloof dat iedereen uh, 90 euro boete kreeg of zo. Dus uh, ja, een illegaal feestje, het hebt toch wel zijn risico's. Het hebt wel zijn charmers natuurlijk, maar ja, gewoon lekker naar je radio luisteren, dat gaat ook goed denk ik. Terug met de muziek, wat voor muziek Angelo Ferreri heeft weer een nieuwe plaat gemaakt Oh My, je hoort hier in de Nike. Well,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 Hear Samen met Michelle Weeks met Free to Be Me. Een oude muziek van Block Crown met Respect. Ook alweer een oude gouden klassieke. In een nieuw jasje. Maar dat is volgens mij het enige wat Block Crown doet. Die zijn de hele dag aan het snuffelen op zolder. Naar die oude singleplakjes. Die oude vinyl plaatjes. En daar maken ze weer een nieuwe versies van. En dat uh, doet het aardig goed. 7-Webzalvoort is even tijd voor The Night Walk 10. Deze week op 10. Earn Days met Love Me Better. Op 9. Mark Knight. René Ames. En Tasty Lopez. Met All for Love. En op 8, extra 1 plaatje van John Smith met Deep End die Extended Mix. Op 7, ook John Sumit, Deep End, maar dan in de Sides. Sidepiece, Extended Mix. En op 6, deze week, John Sumit en Gus met Thin Line. Die gaan we straks even voor je draaien. Op 5, Mike met If I Can't Get Down. En op 4, Maurer met Set You Free, samen met Faber. Op 3, Technisia en Green Velvet met Suga. De David Pang Extended, heb je er straks gehoord, hè? Op 2, deze week, Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Deze week op 1. Soles met so hooped on your loving. Die wil je nu op 7 We hebben voor in the nightwalk. De nummer 1: Solees met So hooked on your loving. 6 uit de Nightwalk 10, John Smith en gast uit Nederland met Thin Line. Nou, groeit de nummer 1 uit de Nightwalk 10. En dat was uh, Salais met so hooked on your loving, de Gorgon City Extended Remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet geturend, zometeen. Het nieuws en weer vanuit Hilversum versum, dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House en straks in de derde uurtje. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer.